Radio 1. 1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Volkomen onverwacht heeft Paus Benedictus zijn aftreden aangekondigd. Il Papa ha indicato il 28 febbraio per il termine del pontificato e chiesto tra l'altro che uh, si indichi un conclave, si si uh, decida un conclave per l'elezione del successore. Zo klonk dat in Italië op het nieuws en het gebeurt eind deze maand, de 28 e Dan komt er een speciaal conclave En zometeen hoort u het laatste nieuws uit Rome. En we kijken ook hoe er in Duitsland is gereageerd. Want het is natuurlijk een Duitse paus. Het weer in het zuiden van het land veel bewolking. In het midden en noorden zonnige periode staat een stevige oostenwind. Middagtemperatuur is rond het vriespunt. En morgen in het noorden is er kans op een sneeuwbui. Verder is er wat zon. En ook dan is het rond het vriespunt. We gaan gelijk naar Rome aan het begin van deze uitzending. Daar staat correspondent Rob Zoutberg. Rob, waar sta je nu? Ik sta op het Pietersplein zelf, uh, waar het een bewolkte dag is, waar mensen op bezoek zijn in het Vaticaan, als altijd al tijden komen nu, hier hele schoolklas langsgelopen. Het nieuws druppelt langzaam binnen dat de paus afstreedt, af maar ik heb er al mensen naar me toe gekregen die mijn microfoon zien en me vragen wat er aan de hand is, want het lang niet iedereen weet het. Nee, ook een grote verrassing, de bij heldere hemel. En wat zeggen mensen als ze het horen? Nou, mensen vragen, de vraag die ik het meest hier hoor aan mensen... waarom doet hij dat? Uh, was hij in zo'n slechte staat? Mensen beginnen meteen over uh, wat hij te, uh, te spreken. Natuurlijk over de documenten van de butler die naar buiten zijn gekomen. En als dat misschien een verklaring is. Maar wat mensen het meest uh, dan uh, meteen vragen is... Is dit eigenlijk wel eens eerder gebeurd? En ja, je moet een paar honderd jaar terug gaan. Toen is dit al een keer eerder gebeurd. Het is een heel bijzondere gebeurtenis... dat een paus die nog leeft aankondigt dat hij aftrijdt. Ja, en voor degene die net ingeschakeld uh, hebben... vertel jij nog eens even waarom doet de paus dit? Ja, wat we nu ervan weten... en dat zijn echt nog berichten die langzaam naar buiten druppelen via de persbureaus... is dat uh, de paus heeft aangegeven dat het ambt hem te zwaar is gaan wegen dat hij het niet langer kan, of dat nou gezondheidsredenen zijn... of omdat dat reden zijn vanwege spanningen binnen het Vaticaan zelf, dat zal de komende tijd moeten leren. Want in ieder wel de verklaring die de paus er zelf aan heeft gegeven. Het is hem zwaar. Ja, het is al een man van 85. Ja, hij is op leeftijd. En, nou goed, ik heb hem uh, niet al te lang geleden hier gezien... en toen maakte hij, op, moet ik zeggen, wel een indruk ja, van, een, van een man op leeftijd... maar ook iemand die absoluut nog wel vijf of uh, misschien wel tien jaar mee zou kunnen. Dus... Dat zijn gezondheid een al te grote reden is, dat kan ik me nu nog niet voorstellen. Maar nogmaals, het, is echt koffie te kijken. Ja, wat zie jij om je heen? Uh, jij staat op het Pietersplein, worden de, worden de dranghekken neergezet bij wijze van spreken? Nou, het valt erg mee hoor, de boel is een beetje afgezet. Er staan allemaal satellietwagens inmiddels wel bij de ingang tot het plein. Maar cameraploegen, die worden bijvoorbeeld geweerd van het plein zelf, die mogen er niet opkomen. Dat is... Altijd zo, maar het is ook nu zo. Ook nu worden de camera's vroeger geweerd. En verder ja, mensen druppelen hier een beetje naar binnen. Maar intussen moet ik ook in alle eerlijkheid zeggen, lijkt het verder, als je niet zou weten, gewoon op het leven van alle dag. Dankjewel, Rob Zoutberg in Rome. En als daar weer laatste nieuws is, dan gaan we gelijk weer naar hem terug natuurlijk. Eens even uh, contact zoeken nu met Wouter Meijer in Berlijn. Want we hadden een Duitse pauze. we hebben een Duitse pauze. Jozef Ratzinger treedt dus terug per 28 februari. Acht jaar is die pauze geweest. Uh, Wouter, wat zijn de reacties in Duitsland? Nou, de woordvoerder van Merkel heeft zojuist gereageerd en zegt dat hij uh, uh, geschrokken is of, of verrast. Uh, maar met groot respect uh, terugkijkt op deze paus dat hij pa paus heeft gedaan voor de katholieke kerk. Uh, en ook als, als denker een, een duidelijk stempel heeft gedrukt op de katholieke kerk. De voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, aartsbisschop Zollich, die verwachten wij om drie uur met één statement voor de pers en de broer van de paus, Georg, drie jaar ouder dan de paus zelf... die woont gewoon nog in Duitsland en is dirigent van een kerkkoor. Die heeft ook onthuld dat het zijn gezondheid was. Hij zei hij mocht de laatste tijd al geen transatlantische vluchten meer maken. Dat had de dokter blijkbaar afgeraden om lang en hoog in een vliegtuig te zitten. Hij kon ook niet meer goed lopen. Dat hebben we ook eigenlijk natuurlijk gezien bij Missen in het Vaticaan... dat hij daar met een soort wagende kerk in gereden werd. Het was de leeftijd en de gezondheid, zegt ook zijn broer Georg. Ja, is dat een goede bron, die broer? Dat lijkt me wel, want die hadden zeer uh, intensief contact. Er was de afgelopen jaren in het Vaticaan ook een kamer of een klein appartementje ingericht naast het appartement van de paus voor Georg. Die was daar vaak op bezoek. Het waren twee, ja, twee mannen van de kerk uh, en die hadden tot op het laatst, uh, of hebben nog steeds natuurlijk, nog steeds heel veel contact. Ja, ja, ja. Wat schrijven de Duitse media over de paus? Nou ja, die zijn natuurlijk ook verrast en komen met uh, het terugblikken. De toen bijvoorbeeld, die destijds toen hij paus werd... acht jaar geleden de trotse kop over de hele voorpagina had. Wie zijn het paapst? Wij zijn paus. Een soort nationale trots die eruit brak. En verder wordt er heel veel gespeculeerd over zijn gezondheid. Veel mensen herinneren zich nog zijn verjaardag toen hij 85 werd... en er uitgebreide stukken over hem stonden. Dat was vorig jaar dat hij 85 werd. Toen ook al gezegd werd hij... Ja, hij, hij kan het misschien niet lang meer volhouden. En mensen toen ook al speculeerden of hij niet een keertje af zal treden. Maar goed, aan de andere kant van de Poolse paus, de vorige paus... is ook steeds gespeculeerd over zijn aftreden. Uiteindelijk heeft hij het niet gedaan, is hij tot het einde doorgegaan. Dus het is ook iets heel historisch hè, dat een paus gewoon zelf aftreedt... en niet doorgaat totdat hij, totdat hij overlijdt. Ja, dat is sinds de middeleeuwen niet meer voorgekomen. Een unieke gebeurtenis. Ja, wat zou er gebeuren als je nog eens vooruit in het koffiedik kijkt? Zeg maar, zou die weer in Duitsland gaan wonen? Dat zou eigenlijk best kunnen. Ik denk, om op die broer terug te komen... dat dat toch een van zijn weinige ankers op aarde is. Um, dat die, het zou heel goed kunnen dat ze samen... Uh, ja, de, de jaren die ze nog hebben uh, samen hier in Duitsland doorgaan brengen. Maar dat is natuurlijk inderdaad koffiedikkijk... omdat het sinds de middeleeuwen niet meer voorgekomen is... dat een paus zelf aftreedt dat er dus zoiets bestaat als... wat doe je na je pausschap? Dat is bijna nooit voorgekomen. Nee, dat kan eigenlijk helemaal niet. Nou, we zijn heel benieuwd. Wouter Meijer in Berlijn, uh, dankjewel voor dit moment. Dan naar Paul van Geest. Hij is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag meneer van Geest. Er wordt dus wel kerkgeschiedenis geschreven op deze dag. Voelt u dat ook Hier zo? Hier wordt absoluut kerkgeschiedenis geschreven. Ik was helemaal, uh, apropos toen, van een apropo toen een uh, collega... van u van de KRO belde, want het is inderdaad sinds de middeleeuwen... dat heeft Rob Zoutberg goed gezien, uh, het feit dat uh, ja, toen paus Celestinus de Vijfde aftrat. En dat was een beetje omdat zijn opvolger paus Urbanus de achtste, uh, eigenlijk het op het pauschap had voorzien. En Celestinus V was een een erudite, maar ook eenvoudige en zeer integer levende monnik. En die is gewoon weer teruggegaan naar zijn cel... waar hij uh, heeft gezeten, ergens in Noord-Italië... voordat hij paus was geworden. Dus voor hem veranderde uiteindelijk niet zoveel. Maar Benedictus XVI is dus absoluut de tweede paus die uh, zelf aftreedt. Het is, ja, ik, uh, uh, ik krijg het er warm van. Ja, en hoe moet je dat duiden? De Nieuwe Tijd, dan doen we het gewoon anders. Nou, ik denk dat deze paus uh, uh, uh, uh, een grote bewonderaar was van zijn voorganger Johannes Paulus II... ...maar twee dingen niet van hem heeft overgenomen. Dat is één, zijn visie op uh, nou ja, de interreligieuze dialoog. Daar was uh, Benedictus XVI eigenlijk, of is veel gereserveerder in. En twee, uh, wat hij waarschijnlijk ook niet van hem heeft willen overnemen... ...is het, uh, ja, het pauschap aanvaarden tot de doodgevolg als je zo moet leiden. Johannes Paulus II had zoiets van... nou, laat mensen maar zien dat uh, uh, ja, ook een paus kan, kan leiden... en uh, tot de dood erop volgt, een handhaaft... omdat hij zo de kwetsbare mens ook ja, eigenlijk in de belangstelling stelde. En ik denk dat Benedictus XVI daarvoor bewust niet heeft uh, willen kiezen. En in stilte... Hè, Otium komt dignitate ledigheid in waardigheid... zijn levensavond gestalte wil geven. Het is overigens wel opvallend dat hij... Twee weken geleden uh, zijn privé-secretaris tot aartsbisschop heeft gewijd... of tot bisschop heeft gewijd met de rang van aartsbisschop En ik heb toen wel even gedacht van... ja, dat is toch een soort uh, zekerstellen van een bepaalde positie voor zijn secretaris. Want de secretaris van de paus, ja, die is niks als de paus uh, komt te overlijden. En een aartsbisschop ja, die houdt in ieder geval zijn rang en zijn titel... Dus, en ook zijn, zijn functie in het Vaticaan waarschijnlijk. Dus dat was misschien al een kleine indicatie... Dat de pauze er toen al over nadacht om af te treden. Hoe gaat dat er nu de komende dagen uh, aan toe? Want de 28e is het zover. Wat gebeurt ja. er de 28e, denkt u? Ja, wat mij niet duidelijk is, is of, is dat er, uh, of er dan al een conclaaf wordt uh, gehouden. Dan, uh, of dat de 28e al uh, alle kardinalen in Rome zijn om, nou ja, Koen uh, uh, dus in een afgesloten uh, gedeelte van uh, het Vaticaan... een bepaald uh, gedeelte van het paleis... om daar dan in volstrekte afzondering de paus te kiezen. Dat weet ik niet. Ze, ze, ze komen uit alle en ja, ja, het is zo Met dat als een paus uit. komt te overlijden... Uh, alle kardinalen die onder de 80 zijn en nog stemgerechtigd zijn... dus onze kardinaal Eik zal daar naartoe gaan, kardinaal Simonis... Die uh, zal daar niet meer naartoe gaan, want die is nu 81. Die uh, worden dan uh, in Rome verwacht. Ze logeren allemaal in Casa Santa Marta. Dat is een prima af te sluiten uh, ja, hotel eigenlijk voor uh, priesters in het Vaticaan zelf. En dan stemmen de kardinalen drie keer per dag. En als er een tweederde meerderheid is, dan ja, H.B. papam. Dan hebben wij een pauze en dan worden de stembriefjes uh, uh, verbrand met wat chemicaliën. En dan komt er witte rook. Ja, nou, of dat er de 28 februari gaat plaatsvinden ja. uh, of niet, dat weet ik niet. Het kan ook zijn dat de 28 februari gewoon de, ja, de, de, de, de, de afsluitingsviering van dit pontificaat plaatsvindt. Ik weet het echt niet. Het, is mij, uh, ja, het wordt in ieder geval een geheel nieuwe liturgie. Want ja, we kennen geen liturgie ja, nee, voor de abdicatie nee. van, uh, van een paus. Nee, wonderlijke tijden leven we in, meneer Van Geest. Nou, ik vind het eigenlijk wel. Een, uh, dit is een, een, een, uh, toch een bijzondere paus. Behalve zeer erudiet. En een man die echt de tekenen van deze tijd heeft uh, verstaan. Uh, zet hij nu ook een. een stelt u ook een teken van. Ja, een, een, een wereldkerk zoals deze kun je niet, uh, kan niet geleid worden door uh, een, een, een paus. die uh, ja, wiens gezondheid op grond van zijn leeftijd aflaat. Dat moet een jonger, krachtiger leider zijn. Er is toen de tijd bij Paulus VI, die op een gegeven moment zei... Uh, ...ja, kardinalen moeten en bischoppen moeten aftreden als ze 75 jaar oud zijn. Is er ook gespeculeerd over de vraag of hij zelf dan zou aftreden. Dat heeft hij niet gedaan, zijn opvolger Janus Paulus de eerste. Ja, die stierf na 33 dagen. En Johans Paus II die is ook niet afgetreden. De lachende paus, ja. Ja, ja. dat was de, la de lachende paus. Ja. Dat was een ja. hele, hele aardige pastoor. Zo. Ja. Maar deze paus treedt dus zelf af. En ik denk dat hij daarmee wil zeggen... Ja, uh, de kerk uh, de leiding van de kerk moet je overlaten... toch aan jongeren. Nou ja, wat heet jong? Kardinaal is het algemeen toch al wel... Uh, Gerechtigd. Ja. Maar in ieder geval aan een een jongere, krachtiger, uh, ja, pauze. Een jongere, krachtiger uh, ja. leider. Je moet uh, aan het hoofd kunnen staan en daadwerkelijk ook leiding geven. Paul van ja, Geest, uh, ga... die, die vindt het ook heel spannend. Dank u wel dat u het even uh, wilde duiden voor ons. Bas Meester zit hier in de studio uh, naast ons. Bas, jij hebt de pauze wel eens ontmoet. Ik niet, jij wel. Hoe was dat? Nou ja, ik heb niet met hem kunnen spreken. Oh, hoor. We waren met een paar duizend mensen tegelijk <laughs> uh, bij zijn... Uh, uh, de, de, zijn ontvangsten en ik heb hem een paar keer natuurlijk ben ik gaan staan op plekken waar hij uh, langs moest lopen zodat ik hem van twee meter nabij kon bekijken en onderzoeken ook juist met dit soort redenen van hoe is hij eraan toe? Ja, Kijk, was hij de... eraan toe? Hij is altijd een, een, een, niet zeg maar een sportman geweest, zullen we maar zeggen. Dat weet je, in die vorige paus uh, was meer iemand die zwemde, die, die skiede. Deze man die deed niet aan sport, vond hij niet interessant. En dat beklemt Tony ook in een boek waarin hij uh, geïnterviewd is. Wat heel bijzonder is aan de paus... is dat hij, dat hij zich bijvoorbeeld liet interviewen door, door een Duitse journalist, Peter Seewald... die um, hij heeft twee boeken met hem gedaan. Het eerste lang geleden, dat heette Zout der Aarde... en het tweede, dat is niet zo lang geleden, gepubliceerd. En daarin zijn ook twee vragen aan hem gesteld... over um, deze situatie. Namelijk, is het mogelijk dat een paus aftreedt? En toen heeft hij geantwoord... ja, dat is mogelijk als hij dat in vrije wil doet... En uh, hij heeft, toen is hij hem ook gevraagd, uh, is dit een moment om af te treden? En zei hij, ja, als, het, als, als, het, uh, als er echt paniek is in de tent... als er te veel schandalen zijn of wat dan ook... dan uh, moet je niet weglopen, zei hij op dat moment. Blijkbaar heeft hij nu een andere afweging gemaakt... omdat hij zich niet meer in staat voelde om de zaak uh, aan te sturen... Fysiek voelde hij zich minder sterk en, en, en geestelijk minder sterk in staat daartoe. Ja, het kan. Dat, dat blijkt maar weer. En en de kerk, wat gebeurt er nou? Komt er onrust of? Uh... Wat zeg je? De kerk. Wat gaat, hoe zal de kerk dit opvatten? Ja, we zitten ook nog te wachten op een Nederlandse reactie. Die is er nog niet okay. van de Nederlandse kerk. Maar zou er onrust kunnen ontstaan? Hoe moet je zoiets uh, duiden? Nou, je moet het zo zien volgens mij. Natuurlijk is iedereen verrast. Maar er ligt een heel duidelijk draaiboek voor deze situaties. Dat is in 1996 gemaakt. Ik denk dat op 28 februari om 8 uur wordt gezegd... de zetel is vakant. En dan treedt gewoon het draaiboek in werking zoals dat in werking trad... Uh, als er een pauze overle uh, overleed. En wat er dan dus gebeurt is dat er binnen twintig dagen... een conclave georganiseerd moet worden. Dus dat begint ergens in maart. Het is nog niet officieel gezegd, maar ik verwacht dat ze dat draaiboek volgen. En dan zou het dus kunnen zijn dat er in de loop van maart... een nieuwe pauze wordt gekozen. Gaan we afwachten allemaal. Bas, dankjewel. je hebt het jarenlang gevolgd. En dat doe je nou weer. En nog steeds. Het nieuws is dus van vandaag dat Paus Benedictus op 28 februari aftreedt. Eind deze maand. Als reden geeft hij op gezondheidsredenen. En eind maart, u hoorde het Bas net al zeggen, moet er een opvolger zijn. Tot zover deze uitzending. Met alleen maar Pausnieuws. Zometeen de NCV met Stand.nl.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de serie werklunches met oud-ministers Laurens-Jan Brinkhorst. Minister van Landbouw in Paars 2. En minister van Economische Zaken in Balken en de 2. Een nieuwe week van In de Praktijk beginnen we. Verslaggever Anne van der Veen begeeft zich op de datingmarkt. En natuurlijk is er stand.nl En uh, dat hebben we al aangekondigd. Hè, uh, dat gaat natuurlijk over het aftreden van de pauze. Het is goed voor de katholieke kerk dat de pauze aftreedt. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen. Het nummer is 0800.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 En mocht er laatste nieuws zijn uit Rome, dan hoort u dat natuurlijk. Op de maandagen dan komen oud-ministers langs voor een werklunch. En daarin bespreken we dan het werk dat ze nu doen. En zij vertellen ook over hoe hun ervaringen waren als minister. En of dat nog een rol speelt in hun huidige werkzaamheden. Vandaag praat ik met Laurent-Jan Brinkhorst, minister van Landbouw in Paars 2 en minister van Economische Zaken in het tweede kabinet Balkenende, Dag meneer Brinkhorst, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, toch maar even beginnen met de pauze. Hebt u hem ooit ontmoet, want dat zou natuurlijk maar zo kunnen. Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Uh, ik moet zeggen, ik vind het een goede beslissing. U vroeg net opmerkingen erover te maken. Ik denk dat het een moderne opvatting is dat je mensen niet kwelt. Uh, zeker niet mensen die een leiderschapsfunctie hebben. Uh, en, uh, om die reden vind ik het belangrijk dat je je eigen gezondheid beziet... en of je nog door wil gaan. Ja, maar eh, want als je het zeg maar even naar de Nederlandse maatstaven zou rekenen... dan is de pauze al ver over de pensioengerechtigde leeftijd, eh, 85. Uh, u, u bent dat ook, maar u gaat nog lekker door. Ja, maar het hangt dus inderdaad af hoe je je gezond voelt eh, of niet. En of je nog het gevoel hebt dat je een, een bijdrage kan hebben... en tegelijkertijd of je denkt dat je daarmee eh, in zekere zin nog bij bent... En, uh, toen ik minister van Economische Zaken was, ben ik, was ik een ja, vrij oude minister. Ik was 69, maar ik heb de hele discussie over verplicht ophouden... op je 65e of 67e altijd vrij idioot gevonden. Ik vind dat een persoonlijke overweging. En ik ben nu in een uh, functie dat zodra mensen het gevoel hebben... dat ik het niet meer zou kunnen. Ze dat zelf zullen laten merken. Ja, En werken houdt u jong, zegt u eigenlijk? Dat is altijd mijn opvatting geweest, ja. ja het houdt de grijze cellen om. Zo. En zolang ik mijn tanden nog heb, kan ik ook nog redelijk praten. Ja, Want u was er eigenlijk al heel snel bij als het over die pensioenleeftijd ging en dat, dat hij misschien wel omhoog moest. Uh, ja, nou, ik wil niet zeggen roepen in de woestijn, maar nou, u ik was even wel tij, ja, ik heb er wel een tijd voor gevonden. Uh, ja, het, het conservatieve deel in Nederland uh, wil het zo houden als het was. Uh, het is ooit ingevoerd, in ik geloof 1990 uh, door Bismarck. Uh, en toen was de gemiddelde leeftijd 65,3. Uh, dat was dus heel goedkoop voor de overheid. We zijn ondertussen zoveel jaren verder. Omdat, omdat mensen toen nog niet zo oud werden? Ook. Omdat ze toen niet oud werden. Ja. De gemiddelde leeftijd was inderdaad dus iets meer dan 65 jaar. Uh, maar sinds zelfs het moment dat ik werkte, dat is dus nu een jaar of 50 geleden... Uh, is natuurlijk een enorme verandering geweest. En ik uh, ben het altijd overeengekomen geweest dat de mensen die uh, zware functies hebben... of die lang gewerkt hebben, dat die dus de mogelijkheid moeten hebben... Om, om op een behoorlijke manier op te houden... Maar als dat niet het geval is, als je ook het gevoel hebt dat je nog met dingen bezig bent die, die nuttig zijn, dan vind ik daar geen enkele reden toe. Ja. Uh, dan komen we even op uw huidige werkzaamheden. Wat, wat doet u precies op dit moment? Nou, ik ben op, op latere leeftijd ben ik ondernemer geworden. Uh, ik, ik was ook leraar in, uh, in Leiden ook leren Europese recht. Dat heb ik nog een aantal jaren gedaan. En toen ik 75 was, vond ik dat eigenlijk wel mooi om daarmee op te houden. Dus in, in, in die zin moet je wel zelf beslissingen nemen. Maar omdat ik me heel erg altijd met Europa heb bezig gehouden... en Europa een steeds belangrijke factor is... ook daar heb ik me jarenlang in Roepen in de woestijn gevonden. Want in de jaren eh, 70, 80 had ook in de Tweede Kamer... niemand belangstelling voor Europa. Ik ben toen vele jaar weg geweest. Ik ben onder andere ambassadeur in Japan geweest. Ik heb eh, het milieudirectoraat-generaal in Brussel geleid. Uh -huh. Maar er was niemand in Nederland... Die Eraan dacht. En nu begint iedereen vreselijk te klagen. En dat vind ik wel erg jammer. Want het hele geroep over... Uh, we moeten minder Europa of meer Europa... gaat aan de zaken zelf voorbij. Uh, en mijn adviesfunctie... en ik heb vele functies... waar ik dus uh, over Europa... en Europese zaken adviseer... is dat het kernpunt. Uh, ik geef u twee voorbeelden. Ik ben in Brussel uh, coördinator... voor een van de trans-Europese netwerken. Ik uh, coördineer de verbinding tussen Lyon-Turijn... Trieste, Ljubljana, Budapest. Dat zijn grensoverschrijdende uh, treinen... die vroeger voor een deel bestonden... en nu gemoderniseerd moeten Meneer worden. Brinkhorst, alsjeblieft geen Vira kopen voor dat traject? Nee, dat denk ik is, okay. niet, is niet het punt. Maar waar het om gaat is dat we in Europa... Een, een fysieke infrastructuur moeten maken. En dat vind ik heel spannend. Ik merk dus daarin ook hoe nationalistisch de lidstaten zijn. En de Spoorwegen is daar een heel goed voorbeeld van. Ja. Ik ben met Galileo bezig. Het, het project uh, de satellietcommunicatie. Je, je kunt niets meer doen zonder dat je dus die ruimtevaart beziet... Een vroege collega van mij zei een keer... ruimtevaart is, is, is een soort van duur vuurwerk. Dat heb ik altijd een onzinnige <lacht> uitspraak gevonden. Het is heel concreet en heel praktisch. En ja, mensen vinden het kennelijk prettig dat ik daarmee bezig ben. Ja, en dat doet u voor de ESA, hè? de, de ruimtevaartorganisatie. Dat doet u voor de ESA, de ruimtevaart u, u, u bent ook nog adviseur van de premier van Aruba. Dat lijkt me in ieder geval voor de vakanties handig. Ja, nou, ik ga er niet met vakantie in <lacht> no. omdat het een prachtig eiland is. Maar uh, ja, meneer Eeman heeft... Uh, Denk ik een hele moderne opvatting dat Aruba deel is van uh, het koninkrijk natuurlijk. Ook een hele positieve instelling. Uh, zonder dat ik nou reclame voor moef te maken. Maar hij heeft denk ik als uh, een van de drie grote antillen... verreweg de meest constructieve opvatting. Dat is ook in Nederland langs doorgedrongen. Maar hij wil ook heel graag Aruba als een soort van draagschijf zijn... tussen Europa en Latijns-Amerika. En uh, ja, ik probeer te helpen op bepaalde manieren. En ook op de manier dat uh, Aruba... Ja, een positief gezicht krijgt in Nederland. En inderdaad daar zelf een belangrijke mate toe bij. Maar ik vind het ook belangrijk vanuit Nederland... Dat, vinden we vaak als een, uh, dat vind ik vaak een, een, een gebrek. Dat we die landen eigenlijk alleen maar als een, als een last zien. Dat vind ik on, on, onrechtvaardig ook naar de geschiedenis. Ja. Um, nou goed, u begon net al zelf over Europa. U hebt daar heel lang doorgebracht natuurlijk ook. En, en dat is inderdaad altijd een, een belangrijk onderwerp voor u geweest. Uh, we hebben de afgelopen week natuurlijk meegemaakt. Hè, de, de totstandkoming van het, uh, van het akkoord. Kolom um, in het Financieel Dagblad van Nedi Kroes, de eurocommissaris... Uh, Zij uitte haar ongenoegen over het akkoord over de begroting van de Europese Unie. Ze noemde het een troosteloos compromis. Wat, wat vond u ervan? Ja, voor? ik ben het erg met, met Nelly eens. Uh, uh, weet u, het, het, het, het punt is... Uh, de hele gedachte van... we zijn in Nederland aan het bezuinigen, dan moeten we in Europa ook... is daarom verkeerd. Dat er dus meer taken in Europa plaatsvinden... door de globalisering. Door het feit dat landen steeds meer met elkaar verweven zijn. En we zouden dus veel beter taken in Europa kunnen financieren die we dan in Nederland niet op minder doen. En omgekeerd moeten we natuurlijk taken die in het verleden meer aandacht voegen zoals de landbouw. Ik heb jarenlang natuurlijk als minister van landbouw daarmee te maken gehad. Moeten we veranderen door innovatie en zo. Maar het hele punt dat met trots premier Rutte terugkomt. Hij zegt, ik heb 1 miljard teruggehaald. Ja, dat is eerlijk gezegd, het is een hele aardige man en ik heb hem heel goed gekend, maar dat vind ik van een grote kortzichtigheid getuige. Geen leiderschap. Kroes zegt ook, hè. Echt? is alleen maar gekeken uh, hoe het valt bij de kiezers. En, ja. en niet zozeer naar, uh, ja, is dit, is dit steady voor de toekomst? Ja, Europa is een soort van voetbalwedstrijd... Uh, uh. Ik win op jij en jij verliest. En, en waar het om gaat is dat we gezamenlijk vorm geven. Uh, want de, de grote landen om ons heen, China, Rusland, Amerika, wachten niet totdat wij klaar zijn. En je ziet met en de bevolking die ouder wordt. Uh, en het uh, minder potentieel dat we hebben. dat we gewoon langzamerhand achterop raken. Uh, een van de redenen waarom ik mij sterk voor de Europese gedachte dat het heb ingezet. is dat we ook een samenleving te verdedigen hebben. Het gaat niet alleen maar om een markt. Hè. Meneer Cameron, die roept over een markt. Uh, Tuurlijk is Europa ook een markt, maar het gaat ook over meer van samenleven. Het feit dat wij geen doodstraf meer kennen. Het feit dat wij uh, ons inzetten voor mensenrechten ook in andere delen van de wereld. Dat zijn allemaal dingen die wij na nou, heel veel bloedvergieten in Europa verdedigd hebben. En over het hebben, mm -hmm. maar het lijkt wel alsof de huidige generatie politici daar totaal geen oorlog, geen oorlog, oorlog meer. Ja. Heeft. ja, goed, en niet alleen de politici of jou of de mensen, we met z'n allen praten de politici naar, dat kan ook nog we hebben geregeld onderwerpen over Europa in ons programma. Standpunt.nl. En dan merk toch ook aan de mensen dat die vinden dat Europa zich toch wel heel erg veel met alles bemoeit, terwijl democratische controle. Uh, lang niet altijd even goed is natuurlijk. Nee, maar de, de, de koningin heeft het kort geleden gezegd. Europa zijn we zelf. Ik heb het een krankzinnige gedachte gevonden... dat we ons verzetten tegen onze eigen biotoop. We leven in Europa. 150 kilometer van ons vandaan, ik zit nu in Den Haag... begint het buitenland. Hoezo Europa een vreemde mogendheid. En nogmaals, het feit van die bokswedstrijd gedachte. Natuurlijk zijn er dingen die daar niet, verkeerd, niet goed gaan. Maar het soms eventjes op wat er in Nederland allemaal verkeerd gaat. En dat komt voor een belangrijk deel. Ook doordat we dus gewoon onvoldoende mm -hmm. rekening houden met nieuwe ontwikkelingen. Ja. U, u zei net van, uh, ik ken Rutte heel goed, hè, de huidige premier. Uh, loopt u ook wel eens bij hem binnen om, om te zeggen: van joh, uh, uh, pak nou eens door en, en, en laat eens een duidelijk verhaal over horen over, over dat Europa? Nou, weet u, uh, nogmaals, heeft een zwaaier verantwoordelijkheid. En ik heb zelf geleerd in de tijd dat ik minister was dat je mensen niet moet overlopen als ze te druk hebben. Uh, hij, hij kent mijn uh, adres. En uh, wanneer we ooit een keer een gesprek zullen hebben, dan zullen we vast boeiend spreken. Want hij heeft natuurlijk een aantal hele goede dingen gedaan. Uh, maar het gaat mij niet om, om partij te Bedrijven. Ik vind nogmaals, de sfeer uh, in het, het, het vorige kabinet was nog erger... maar in dit kabinet houdt vast aan het punt van we betalen te veel. Terwijl Nederland enorm verdient aan Europa... en met name op het punt van innovatie bijvoorbeeld... geweldig veel zou kunnen doen. Ja. Uh, dat voorbeeld ruimtevaart is één, voor, één punt. Het vorige kabinet had bijna uh, onze in de ruimtevaart uh, tot uh, twee derde teruggebracht. Een beetje door andere kuipers teruggedraaid, geloof ja, ik. Ja, andere kuipers. Maar ook het feit dat dus Aztec, dat is de grootste ruimtevaartorganisatie in het Europees verband, hier in, in Noordwijk, op, op geen 30 kilometer hier vandaan, uh, enorm veel werkgelegenheid schept. Uh, ook bijdraagt juist aan die vernieuwing. Ja. Uh, Toptalent op technisch gebied is daar volop aanwezig. En dat zou veel meer gezegd moeten worden. En niet alleen maar, God, we hebben veel geld uit te geven. Want eerlijk gezegd, van iedere euro die we uitgeven... in ruimte waar bijvoorbeeld komt er vier terug. Ja. En dat geldt voor vele gebieden ook. Als u, u praat er nog zo vol passie over. Jeuk uw vingers af en toe niet. Uh, Wij spreken, vindt u het niet jammer... om, om niet nu uh, minister te zijn in deze <laughs> tijd? Weet u, je moet op een goed ogenblik een pas terugnemen. Dat vind ik helemaal geen probleem. Ik doe ook andere leuke dingen. Uh, maar uh, ja, degene met wie ik hierover spreek... Uh, die, die kennen mijn passie en dat dat is dat voor mij een onderwerp dat niet alleen maar een werk is... maar ook, ook een hobby. En ik hoop ook een klein beetje dus bij te dragen... tot het overdragen aan de volgende generatie. Iedereen doet het weer op zijn manier mijn ervaring is uh, dat in de laatste 50 jaar uh, we dankbaar mogen zijn dat we een Europese Unie hebben. Uh, we hebben uh, miljoenen mensen vermoord in de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Maar het lijkt wel alsof dat vergeten is. En, en de wereld is heus niet veiliger geworden. Alleen de vraag is of Europa dan wat te zeggen heeft. En dus individuele landen als Nederland. Uh, ofwel dat we het overlaten aan de anderen. Ja, u gaat nog wel even door zo te horen. En dat, uh, dat is wel mooi. Ja, of? zolang ik me redelijk voel. En zoals ik u zei, zolang ik me gebeurt nog hebben. <laughs> ja, nou, ik verveel uh, me niet. Dank u wel dat u meedeed en uh, met ons wilde praten. Laurens-Jan Brinkhorst, oud-minister, dus uh, zoals wij ook een maandag praten met de oud ministers En uh, succes met alles wat u doet. Dag. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, in de week van Valentijnsdag dan zal het wel topdrukte zijn... bij de relatiebemiddelingsbureaus. En daarom duikt verslaggever Anne van der Veen deze week... in de wereld van de dating. Anne, naar nou, wat voor type ben jij op zoek dan? Nou, ik ben gelukkig al voorzien. Maar voor ruim 2 miljoen Nederlanders is dat niet zo. Die zijn zomaar single. En die komen misschien wel bij een relatiebemiddelingskantoor terecht. Nou, daar ben ik nu ook. En dit is Rogier van Eijperen, de directeur. Valentijnsdag. Staan ze hier dan in de rij? In de rij, dat wil ik niet, uh, niet zeggen, maar we merken wel wat, uh, wat extra drukte. Er is veel aandacht voor Valentijnsdag. Dus, ja, mensen worden geconfronteerd met het alleen zijn. en uh, ja, Wat je net zelf al zei, veel mensen zoeken een partner. Dat alleen zijn, is dat de reden om hier aan te kloppen? Ja, want uh, wij bemiddelen in principe tussen mensen die een serieuze partner zoeken. En dat is uiteindelijk hetgene waarvoor ze komen. Lukt het altijd? Niet altijd, vaak wel. En dan loop ik even verder, want het is inderdaad hier niet druk. En zo'n relatiebemiddelingskantoor, dat verbaasde mij wel. Dat is eigenlijk gewoon echt een kantoor. Er zitten hier mensen druk te typen. En het is hier heel stil, want ik begreep ook, uh, ja, mensen komen vaak s'avonds, hè? Er wordt vaak s'avonds gebeld. Maar ook voor een intakegesprek kunnen mensen s'avonds naar kantoor toe komen. En dan uh, hebben we buiten werktijd van de gemiddelde mensen, hebben wij gewoon een gesprek met ze. Dit is Amber en zij gaat zo meteen een intakegesprek doen. Klopt. Ik heb uh, zometeen een uh, telefonisch intakegesprek met een uh, relatief jonge man en uh, dat gaat ongeveer een uurtje duren. En wat is relatief jong? Dat is uh, zo tussen de 25 en de 32. Want de meeste mensen die zoeken zijn wat ouder die hè? Die zijn over het algemeen toch wel wat ouder, ja, dat klopt. Nu is dit telefonisch. Ja. Kunt u aan de eerste klank al horen, nou, dit soort uh, vlees heb ik in de kuip. Nee, dat zou ook wel heel erg zijn als je gelijk al een beeld had gevormd van iemand... want dan luister je ook niet meer goed naar wat iemand vertelt. Dus ze bedoelen de bedoeling om in, zeker in de eerste instantie heel open gesprek in te gaan... en te luisteren naar wat degene met wie je praat vertelt, eh, wat de meningen zijn en daar zelf uh, ja, niet persoonlijk betrokken bij te zijn... in de zin van, hier heb ik ook een mening over. En als diegene nou een rotstem heeft, komt er dan een vinkje <laughs> in het dossier? Klinkt Rotstem? Zo... Nee, dat doen we niet. Nee. Nee. En een telefoonstem is altijd wat anders dan een levende lijve. Dat komt altijd anders over. Ik ga natuurlijk ook wel andere dingen doen deze week... want ik stort me echt op die datingmarkt. Ik ga natuurlijk langs bij uh, sites die internetdating aanbieden. E nou, Die horen we heel vaak op Radio 1... Ik ga ook naar een mevrouw die zegt... ja, in Nederland is er veel te veel aandacht voor die singles. Je kan ook echt gewoon gelukkig en alleenstaand zijn. Nou, die horen we later, dus... Uh... Ja, de datingmarkt, daar stort ik me dus deze week op. Goed, zo, we gaan het allemaal horen, zo rond deze tijd... elke dag tegen half twee. Anne van der Veen was dat. Zometeen is er Stand.nl en de stelling, ik zeg hem nog maar een keer... het is goed voor de katholieke kerk dat de paus aftreedt. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. En nu het allerlaatste nieuws, mogelijk ook uit Rome. Hier is Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, zeker ook uit Rome. Het Vaticaan is namelijk verrast... door het besluit van paus Benedictus om eind deze maand terug te treden. Zelfs zijn naaste medewerkers wisten er niet van... zei kardinaal Lombardi op een persconferentie. De Duitse regering zegt in een reactie... bewogen en geraakt te zijn en heeft het hoogste respect voor de Heilige Vader. Een paus kan terugtreden, maar het is hoogst ongebruikelijk dat dat gebeurt. In de 15e eeuw is het voor het laatst voorgekomen. Normaal gesproken leidt een paus de kerk tot zijn dood... Benedictus zegt in een verklaring dat hij geen kracht meer heeft... om de Rooms-Katholieke Kerk te leiden. Ik heb dit besluit zonder enige druk in volledige vrijheid genomen, zegt Benedictus. In de zaak van de dubbele moord in het Groningse Baflo is een levenslange gevangenisstraf geëist. De verdachte, een 25-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker uit Benin... wordt verdacht van het doden van zijn vriendin en een motoragent twee jaar geleden. En het dodental van de explosie in een Russische kolenmijn is opgelopen tot 18 lichamen van tien mijnwerkers zijn inmiddels geborgen... zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De explosie zou zijn veroorzaakt door een ontploffing van methaangas. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg... Ja, paus Benedictus uh, treedt terug. Uh, zijn voorganger, paus Johannes Paulus II... bleef ondanks de ziekte van Parkinson... tot de laatste snik de plaatsvervanger van God op aarde. Blijkbaar wil paus Benedictus dat niet. Nu hij zelf nog de keuze kan maken... treedt hij terug wegens gezondheidsredenen. Is het een dappere keuze van Benedictus om terug te treden als paus? Of is dit ambt een ambt dat je de rest van je leven hoort te vervullen? Het is goed voor de katholieke kerk dat de paus aftreedt. Dat is de stelling en ik ga erover doorpraten met Jan-Willem Wits. De tijden van het aantreden van deze paus... Benedictus XVI was in Rome de voorlichter van de Nederlandse bischoppenconferentie. Dag meneer Wits, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, u mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Het was een kortzittende paus, maar een goede paus. Ja. De kardinalen moeten voortaan een iets jongere paus aanstellen. Ja. De katholieke kerk is toe aan een minder orthodoxe opvolger. Uh, ja. Ja. <kijf> Dan uh, de stelling en ik roep onze luisteraars op om ook uh, te reageren. Katholiek of niet, maakt ons niet zoveel uit. Bent u het eens of oneens met de stelling? Het is goed voor de katholieke kerk dat de pauze aftreedt. Uh, laat het dan weten via de sms. 7070. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. www.stand.nl is een website. Daar kunt u uw mening achterlaten. En datzelfde geldt voor Twitter. Nou, als u twittert, doe het dan met het hekje standpunt. Dan zetten we alles keurig onder elkaar en dan krijgen we straks een mooie tussenstand. Uh, meneer Wits, het is goed voor de katholieke kerk dat de pauze aftreedt. Eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Waarom? Uh, ik denk dat deze paus laat zien dat uh, het pausschap uh, allereerst een functie is. En om een functie goed te vervullen moet je ook goed in je vel zitten. Zowel lichamelijk als geestelijk. Hij heeft twee jaar geleden in een interview al gezegd... dat als hij niet meer geestelijk of lichamelijk in staat is om een goede paus te zijn... dan treedt hij af. En hij doorbreekt nu een beetje het taboe of, of de mythe die er rond het pauschap hangt: dat je tot je dood erop volgt, er volgt en moet blijven zitten. Ja, want bij die vorige paus was dat bijvoorbeeld geen reden om af te treden. Daar wisten we van dat hij eh, toch behoorlijk ziek was, maar die bleef gewoon zitten. Ja, die had daar nog wat andere opvattingen over. Misschien was het ook meer een Poolse romanticus. En die koos er echt heel erg voor om zijn lijden uh, ook echt aan de wereld te tonen. Uh, deze paus kiest daar niet voor, die, uh, die doet dat liever privé. Ja. U zei al twee jaar geleden, heeft hij het al eens een keer gezegd in zo'n interview. Toch verrast vanochtend, uh, of, ja, van, het was net uh, na, na de middag, hè? Dat bekend. Of, net voor de middag eigenlijk. Ja, enorm verrast. Ik heb uh, dezelfde kriebels in mijn buik die ik had... toen ik op het Sint-Pieterplein stond en uh, naar die schoorsteen aan het kijken was. Het is uh, een hele onverwachte uh, wending, maar ik denk dat het heel erg goed is... dat uh, deze pauze uh, op deze nieuwe manier uh, invulling geeft aan het pauschap. Wat, wat vindt u van de timing? Want het is al over 2,5 weken... Ja, dat is, uh, dat, is, dat is heel snel. Wij nemen er in Nederland iets langer voor om een, een, een nieuwe koning voor te bereiden. Ja, dat is aan hem. Daar zal hij zijn redenen we hebben gehad. Aan de andere kant, uh, misschien wil hij ook uh, wilde hij voorkomen dat het, uh, dat het heel lang zou blijven hangen. Dus nu is het maar duidelijk en uh, nu kunnen de kardinalen snel aan de slag om een nieuwe pauze te kiezen. Ik zag op Twitter al uh, mensen die een link met carnaval uh, hadden gemaakt. Ja, nou ja het is, hij komt uit Beieren, dus daar kunnen ze ook goed carnavalen. Maar volgens mij is dit toch wel een hele serieuze uitspraak van een hele serieuze paus. Ja. Um, de laatste keer dat dit gebeurde, dat een paus dus zelf aftrad, uh, was dus in, in 1294. Uh, die traditie wordt dus nu doorbroken door deze paus. Zullen mensen hem dat ook kwalijk nemen binnen de katholieke kerk? Nou, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat uh, uh, de traditie dat de paus tot, uh, tot zijn dood blijft... is ook maar overgenomen van de Europese koningshuizen... Dus we kennen in Nederland dat fenomeen van applicatie, maar heel veel andere koningshuizen kennen dat niet. Nou, Rome heeft dat een tijd uh, ook gedaan. Maar ik denk dat deze pauze, uh, zoals ik al zei, wat meer uh, uh, visie heeft op de functie. En dat je voor die functie ook een, uh, uh, ja, dat je een, een, een goede gezondheid moet hebben. En een kwakkelende paus, dat is altijd goed nieuws voor de curie. Want uh, de mensen in Rome vinden het niks beters dan wanneer de paus uh, machteloos is. Maar deze pauze wil gewoon uh, uh, aftreden voordat uh, de curie weer helemaal losgaat. Mm. Want uh, ik geloof dat uh, hem is onlangs geadviseerd uh, om geen tra transatlantische reizen meer te maken. De, de, de, de arts heeft dat uh, gedaan. Hè. Um, ja, Dan kan je toch bijna zeggen, dan, dan, dan kan dat ook niet. Dus Het klinkt eigenlijk heel logisch dat hij dat dan zelf besluit. Ja, ik geloof dat deze pauze nooit zo heel erg fan is geweest van vliegen. Of dat nou van de dokter mocht of niet mocht. Deze pauze is natuurlijk een. Die heeft zijn werk altijd heel serieus gedaan. Hij is heel anders dan de vorige pauze. Uh, ik denk dat hij ook zelf wat aarslingen had bij een beetje de popidoolachtige uh, uh, trekken die de vorige pauze uh, had. Hij is duidelijk een man die daar niet van houdt. Het gaat hem om het ambt en niet om de persoon. En ik weet nog heel goed, de eerste keer toen ik hem op het balkon zag staan met zijn witte toog aan. Toen merkte je ook dat al die spreekoren van al die Romeinen die helemaal uitgelaten waren, dat hij dat eigenlijk maar niks vond. Dus je merkte vanaf het eerste moment, toen de spreekoren klonk van Benedetto, Benedetto, dat iedereen eigenlijk aan het wachten was. Maakte hij nou eens een keertje een grapje of een kwingslag. Maar dat deed hij niet. Hij bleef volkomen in zijn rol. En ik denk dat het zijn hele pauschap uh, lang dat hij zich altijd wat ongemakkelijk heeft gevoeld met alle mensen die meneer Ratzinger uh, als een soort van uh, uh, pseudo-god uh, omhoog heeft. Het ging hem om het ambt, het ging hem om het pauschap. Dat pauschap wilde hij zo goed mogelijk vervullen. En daarom heeft hij nu ook een verstandige beslissing genomen. Wow. Hebt u ooit ontmoet eigenlijk? Ja, zelfs nog uh, voordat hij paus was. Dus ik uh, heb in de coulissen gestaan uh, toen alle kardinalen bij elkaar waren... voor een van de laatste missen, voordat het conclaaf begon. En uh, ja, toen was hij uh, gewoon benaderbaar. Het was een hele, hele uh, eenvoudige man geweest... Uh, uh, met heel veel visie. Uh, een, een, een enorm intelligente man. Ook een man die echt de dialoog met de tijd uh, aan wilde gaan. Is een hele bijzondere man. Uh, toen hij uh, in beeld kwam als pauskandidaat... toen waren er al verhalen dat zijn gezondheid niet zo goed was. Dus ik was zelf erg verrast dat hij toen een paus is gekozen. Mm -hmm. Uh, maar ik denk dat het gewoon een hele bijzondere man is... die een hele andere paus was dan zijn voorganger, Johannes Paulus II... maar die op een hele rustige manier, als, bij wijze van spreken... als een tussenpaus, nu weer de ruimte geeft voor een, een nieuwe paus. Ja, maar dat werd eigenlijk bij het begin al gezegd, hè, dat hij een soort tussenpaus was. In die zin heeft hij er misschien nog best wel lang gezeten al. Uh, zeven, bijna acht jaar. Ja, nou, langer dan ik had verwacht en uh, heel veel mensen met mij. Dus uh, hij heeft er inderdaad uh, langer gezeten. Ja. Maar natuurlijk niet zo lang als uh, zijn voorganger. N nou, net bij die keuzes uh, zei u drie keer ja. En dat waren eigenlijk allemaal vragen een beetje, ja, een beetje gericht op de leeftijd van de paus. Uh, het zou een iets jongere moeten zijn misschien. Toch uh, is die wensen wel vaker geweest en, en uh, uh, uh, het gebeurt eigenlijk nooit. Nee, nou het nadeel van een jonge pauze is dat hij ook langer blijft zitten. En dat is natuurlijk niet altijd, dat is niet altijd een goede zaak. Dus een oudere pauze heeft als voordeel, in ieder geval tot vandaag... kon je dan zeggen, van dan op een gegeven moment dan, dan gaat hij ook weer dood. Uh, maar nu weten we dat een pauze dus ook met pensioen kan. Dus uh, misschien is er uh, dat extra reden om uh, een wat jongere pauze uh, te krijgen. Zijn er nog Nederlandse kandidaten? Nou, er zijn er twee die naar Rome moeten uh, om een nieuwe paus te kiezen. Kardinaal Simonis en Kardinaal Eijk. Uh -huh. um, Kardinaal Simonis is denk ik uh, zelf ook te oud om een serieuze kandidaat te zijn. Hij zal de eerste en de laatste zijn om dat ook te ontkennen. Uh, kardinaal Eik uh, weet ik niet, maar uh, ik denk dat hij wat buiten de Vaticaanse invloedsfeer staat... en nog vrij jong kardinaal is, hè, dus dat hij nog iets te jong is om een serieuze kandidaat te zijn. Want, want buiten de invloedsfeer staan betekent dat je moet eigenlijk genoeg uh, mensen achter je zien te krijgen... Natuurlijk, om uiteindelijk paus te worden. Ja, uh, paus worden is toch een beetje als uh, in de gewone wereld. Je moet het ook een beetje doen met je netwerk. Dus uh, een, paus, een kandidaat paus, een kardinaal. Die goed is in netwerken en ook in staat is om, uh, om goede contacten met andere kardinalen uh, te hebben. Dat, dat helpt altijd. Dat helpt altijd. Ja. En, en maakt het nog iets uit, want we hebben nu twee keer dus een Europese uh, van, van Europese kom afgehad. Dat, dat dat nu Zuid-Amerika zegt van nou mag er nu wel eens een keer iemand van ons worden. Nou, er is geen leukere sport dan uh, speculeren wie de nieuwe paus wordt. Uh, <laughs> dat hebben we bij de vorige ronde ook uh, wekenlang gedaan en dag in dag uit waren zeer goed ingevoerde vaticaanse bronnen die precies weesden uh, wie het zou gaan worden. Maar er is al eeuwenlang een adagium dat luidt, wie als pauskandidaat het conclaaf ingaat, komt er als kardinaal weer uit. Dus alle speculaties over de nieuwe paus, die zullen, zullen niemand tegenhouden, maar uh, ik denk dat we het gewoon even moeten afwachten. Ja. Want op de ochtend dat uh, deze paus uh, tot paus werd gekozen, toen zei ik nog in Rome, nou uh, kardinaal Ratzinger is de meest voordat liggende kandidaat, maar die zal het niet worden, want zijn gezondheid is zo slecht. Dat gaan die andere kardinalen hem niet aandoen. En een paar uur later stond ik naar een schoorsteen met witte rook te kijken en ja. even later naar... Was het Ratzinger? Was het Ratzinger, ja. dus... En wie denkt u dat het nu dan zal worden? Want dan <laughs> wordt die het hier dus. Nou, na, na mijn, de blamage van de <laughs> laatste keer voor mijzelf heb ik me voorgenomen om nooit meer te gaan speculeren over wie de nieuwe pauze wordt. Want ik weet enigszins zeker, die wordt het in ieder geval niet. Ja, maar je moet bij quizjes, dus is ook altijd bij je eerste antwoord blijven. Dat is vaak toch het beste. Uh, dus uh, in dit geval had u ook gewoon Ratzinger moeten spelen en dan uh, was het goed gekomen. Ja, nee, dus, uh, voor elke theorie is wat te zeggen. De vorige keer was de theorie van dat uh, er zou wel weer een Italiaanse pauze komen... want na die Poolse pauze hadden de Italianen dus er schoon genoeg van... en vonden ze maar een weer eens een keertje dat het iemand van het eigen land moest worden. Er zijn altijd weer de speculaties dat een Zuid-Amerikaanse pauze het goed zou doen... omdat het nou eenmaal dat het belangrijkste continent voor de katholieke kerk is. Mm -hmm. Maar misschien komt er wel een hele leuke Chinese kardinaal, je weet het niet. Of een Afrikaanse of een Afrikaanse Dat zou, ook leuk zou ja. hartstikke leuk zijn. Um, uh, toch nog even over, over Ratzinger, de paus. Uh, Benedictus uh, natuurlijk, want zo heet hij nu. Uh, ja, heeft hij het goed gedaan. In ieder geval kun je zeggen dat er een hoop gebeurd is in zijn uh, pauschap. Ja, ja, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen... Van, heeft een paus het goed of slecht gedaan? Uh, ik denk dat deze paus uh, zich altijd heel erg bewust is geweest... van het feit dat hij in een lange schakel staat. Een pauschap uh, is uiteindelijk ook vooral het uh, doorgeven van de traditie... letterlijk en figuurlijk. En dat deze paus heeft geprobeerd om uh, uh, het niveau van het pauschap uh, wat, wat, wat, wat hoger te krijgen. Dus de vorige paus was natuurlijk vooral van de zichtbaarheid. En ik denk dat deze paus toch vooral heel erg zichzelf is gebleven. En dat betekent dat hij heel geleerd is gebleven, ook een hele goede theoloog is gebleven... ook bijzondere boeken heeft gedaan. En hij heeft natuurlijk de moedigste crisis uit de geschiedenis... van de katholieke kerk moeten managen, het seksueel misbruik. Ja. En dat zal natuurlijk ook altijd met zijn naam verbonden blijven. Ja. De, de vraag is natuurlijk, want hij geeft nu uh, gezondheid op als reden... maar zou dat toch ook niet nog een rol hebben gespeeld? Wat er zo allemaal gebeurd is, we hebben die, dat misbruiksschandaal uh, gehad... en dat, dat, dat is eigenlijk nog steeds aan de hand natuurlijk... in de zin van dat dat nog steeds, komen daar weer dingen naar voren... maar we hebben die, die Fatih-leaks gehad, hè, die Butler die mm -hmm. van alles naar buiten heeft gebracht... Nou, ik denk dat dat laatste misschien nog wel belangrijker is dan het eerste. Ik denk dat die, die misbruikcrisis, die had iedere pauze over kunnen overkomen. En ik weet ook niet hoe hij dat heel anders had moeten doen. Ja, maar dat dat meegespeeld heeft in zijn beslissing misschien. Nou, ik denk wel dat uh, met die fati die Er is natuurlijk wel een beeld ontstaan dat in, in, in en rond het Vaticaan... iedereen elkaar uh, uh, het kolt uitvecht. Ja. Um, en dat deze paus daar geen greep op heeft. En ik denk dat dat uh, een pauze is. Niet alleen uh, de pauze van de wereld buiten het Vaticaan... maar ook de baas van de wereld binnen het Vaticaan. En ik denk wel dat hij misschien heeft gedacht. Laat een ander het maar doen, want ik krijg, ik krijg de kikkers niet meer in de kruiwagen. Ja. Dus, dus uh, ook, ook daar, dan komen we weer even terug op de keuzes. Uh, uh, daar zal uh, toch naar gekeken moeten worden dat, dat uh, de nieuwe paus uh, in, in die zin de, daar ook weer een beetje weer de vrije hand uh, in krijgt. Ja, dat is natuurlijk altijd een uh, boeiend spel. Uh, in een conclaaf komen alle kardinalen bij elkaar. En dat zijn twee typische kardinalen. Je hebt de kardinalen van de Curie, dus dat is zeg maar de Romeinse rijksoverheid. En je hebt de, uh, de kardinalen van buiten de Curie, zoals bijvoorbeeld onze kardinaal Eik. Uh, en daar zit ook altijd een spel bij. Dus de Curie-kardinalen willen graag iemand van henzelf, uh, Ook omdat ze daar natuurlijk de beste ingelicht hebben. Mm -hmm. En ik denk dat veel kardinalen van buiten Rome... Uh, graag toch een soort van uh, crisismanager van buiten Rome willen... die wat neutraler en onafhankelijker kan staan... Uh, in uh, de stammenstrijd die er uh, in, in, in Rome ook uh, kennelijk gevoerd wordt. Ja. Um, er wordt gereageerd op onze site ook. Hier zegt iemand, ik ben het oneens met de stelling. Pauzen gaan gewoon dood, ze treden niet af. Een pauze die anders handelt tegen de wil van zijn God... doet dat blijkbaar om duistere redenen. Want gezondheid en dementie is nooit een probleem geweest. Ja, nou ja het is altijd heel eenvoudig. De pauze is de baas. Uh, en als de pauze vindt dat hij uh, moet aftreden... dan treedt hij af, want hij is de baas. Punt. <laughs> Oké, okay, nou, dat is makkelijk. Um, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, die gaan wij de mond gunnen. Ik, ik hoop dat u even mee blijft luisteren. Dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Het is goed voor de katholieke kerk dat de pauze aftreed. Die stelling staat nog niet zo heel lang uh, online natuurlijk. Het heeft alles te maken met het nieuws dat het nog heel vers is. Um, toch intussen 700 mensen ruim gestemd. 91% is het eens met de stelling. 9% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Rines van der Molen... Ik uh, reageer niet als een rooms-katholiek, maar als een protestant. En ik vind het goed voor de rooms-katholieke kerk in de eerste plaats, denk ik, maar ook voor de protestantse kerk en andere kerken. En waarom? Omdat deze paus, naar mijn gevoel, erg conservatief was. En alles wat er aan ecumenen tot stand was gekomen, voor een groot deel heeft teruggedraaid. Ja. En dat betreur ik bijzonder. Ik zou graag willen dat de nieuwe paus meer streeft naar een wereldkerk, christuskerk op aarde. En daar, op dat punt verwacht ik ook niet zoveel van kardinaal Eik... want die zit helemaal in het sporen van deze paus. Ja. Oké, okay, duidelijke opmerking, hartelijk dank. Um, uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met uh, Nia van hoofd hoor. Dag. Hoi, ik wil graag reageren. Um, ik vind wel, ik heb geleerd dat een paus een uh, leider is voor, voor de rest van zijn leven... ook al is hij ziek... Maar ik ben het wel, uh, zit er wel over na te denken wat de vorige spreker zei. Ik ja. vind dat een hele goede item voor uh, straks bij ons met de eigen kerk om erover te praten. Ja. Uh, wat, wat meneer Witstaans ook al zei: van, we, we, dat zit in ons hoofd dat een pauze in principe, ja dat hij doodgaat en dan komt er een nieuwe. Maar het is dus als eerder gebeurd dat hij dat ook echt ja. zelf uh, terug kan treden. Hij bepaalt het gewoon. En, uh, ja, wij nou, hebben... dat, ik vind het niet netjes, want hij, uh, hij is niet alleen maar de baas, maar uh, hij. Uh, hij doet ook andere dingen in mijn ogen wat ik niet zo prettig vond. Ik vond het ja. idee als een pauze te twitteren, dat vond ik ook niet zo'n prettig idee. vond u, vond u niet goed. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Dag, goeiemiddag. Ik wil graag reageren op de stelling. En ik ben het eens met de stelling dat het uh, goed is dat de pauze aftreedt. En waarom? Ik denk dat uh, de, de leeftijd en het vermogen om de kerk te leiden in deze tijd... Uh, deze pauze niet meer aankomen. Uh, dan is het goed als je uh, ver over de tachtig bent... dat je het wijze besluit neemt om een jonge collega uh, over te laten. Uh, de, de mythe van een pauze moet doodgaan uh, in, uh, in zijn kazuifel... is vind ik echt, echt onzin. In een wereldkerk die uh, in de wereld moet staan, hebben we een herder nodig. Iemand die warmte uitstraalt, die de gelovigen uh, uh, bij de hand neemt... die koers en richting uit uh, zet. Ja. En ook de verbinding zoekt met uh, andere wereldkerken... om ook samen uh, ja, op pad te gaan tegen ja, alles wat de wereld bedreigt. Ja. U, u, u bent katholiek? Ik ben katholiek. Wat, ja. wat, wat, wat, wat, wat vond u van deze paus? Heeft u het goed gedaan? Uh, het was een geleerde en iemand die uh, uh, uh, ook daarvoor, hij was natuurlijk voorzitter van de congregatie van de Geloofsleer en heeft daar natuurlijk ook allerlei dingen die de kerk vreemd waren bestreden. Daar ben ik het absoluut niet mee eens geweest. Uh, maar ja, het was een, wat dat gaat, een hardliner en die uiteindelijk misschien wel tegen wil en dank als vertrouweling van Johannes Paulus II de paus is geboren. Ja. He, het, was, het was ook een logische keuze, ondanks de gezondheid misschien niet... maar een soort ja, continuïteit van de orthodoxie. En hopen, ik hoop nu eigenlijk dat de kerk dat doorbreekt en een, een herder aanstelt. En dan is mijn eigen voorbeeld daar altijd nog... de hele korte periode van Johannes Paulus I, de, de lachende paus. Ja. He, een man van het volk die snapt... Uh, in zijn beperktheid, wat gewone gelovigen meemaken, mensen uit de wereld. Ja. en die dat met warmte beter te ontkleden. En nee. dat ja. hebben we wel erg nodig, warmte. Dank u wel, Stampert goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Schoenmakers uit Nieuwkoop. Dag. Dag. Uh, ik ben het eens uh, met de stelling, als we het hebben over de gedachtegang van de katholieke kerk. een besef dat de paus niet meer in staat is, of zichzelf niet meer in staat vindt. om zijn functie goed uit te oefenen. Dat uh, vind ik uh, uh, vrij progressief gedacht voor katholieke begrippen. Ja. Dat betekent dat de katholieke kerk op dat punt dus al meegaat met zijn tijd. Uh, dat er op een gegeven moment niet meer functioneert. Dat, dat je dan op een gegeven moment zegt... Ja jongens, dit kunnen we zo langer niet volhouden. Ik stop ermee. Ja. En ik hoop dat dat een, uh, een opmaat is... voor uh, andere discussies binnen de rooms katholieke kerk. Als het gaat over... Uit de energie bijvoorbeeld, mm -hmm. als het op een gegeven moment niet meer gaat in het leven, dat je dan ook mag zeggen, zelfs met, uh, met Gods uh, zegen, ja. van uh, we, we gaan ermee stoppen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag, ik spreek met Wolfsmatje Wolfs uit goede goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, ben het eens met de stelling dat uh, de paus aftreedt. En ik moet maar eerlijk gezegd zeggen dat de paus mij hier weer heel erg verbaasd. 30 jaar geleden had ik een wetenschap met mijn vader. En toen denk ik van, uh, nou ja, mijn vader vond dat hij dan de huidige paus moest worden. Uw vader vond was... dat? Ja, maar hij vond dat inderdaad, ja. En toen had ik een wetenschap met hem gemaakt en zei, nou, dat God verhoedde. Want zo'n ouderwets iemand, uh, daar hebben wij geen behoefte aan. Ja. Ja, uh, wetenschap, dat weet u, dat heb ik verloren. En uh, toen begon hij te schrijven over de liefde. En toen dacht ik van, hoe kan nou iemand die paus is en een katholiek en een celibataire leeft dingen vertellen over de liefde? Nou, dat... Uh, is dan ook wel binnengekomen naar zijn uh, kanon. Als hij dan heeft over eigenliefde, et cetera. Ah. En een van die andere dingen. Wat heel gewaagd van hem was. Is dat hij drie boeken heeft geschreven over Jezus. Nou, als je pauze bent. Zou ik dat eigenlijk nooit doen. Want dan loop je volgens mij kans dat je vergiftigd wordt. In het Vaticaan. Om ja. het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Oké, okay, eh, nou, dank u wel voor het reageren. Stamperdrel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat een negatieve klank heeft die meneer voor mij die sprak. Ja? Ja. Wat, en dan, wat vindt u dan? Wat zegt u? Wat vindt u ervan dan? Ja, wat vind ik ervan? Vond ik in eerste instantie toen ik die uh, stelling hoorde... het kwam bij mij zo erg negatief over. Mm -hmm. Om te zeggen, het is goed voor de katholieke kerk dat de paus aftreedt. En dat vond ik een beetje negatief ten opzichte van de persoon van, ja. van de paus. Maar wat we bedoelen maar, is natuurlijk ook... Uh, wat ook wat al door meerdere mensen is aangestipt... dat het, je verwacht het niet, uh, je denkt dat de paus overlijdt... maar deze paus zegt, ja, ik kan het eigenlijk niet meer aan uh, ...dan heb ik een aantal mensen horen praten... ...toen dacht ik, oké, okay, dat kan ook een andere richting hebben. Maar dat, daarom heb ik gereageerd. Maar ik vond deze paus... ...hij is wel een beetje conservatief... ...maar hij is een theoloog, eigenlijk. En, dan, uh, en hij is geen iemand die administratieve zaken kan uh, leiden... Mm -hmm. Maar het is aan de ene kant, vond ik, ik heb een enorme respect voor hem. Ik kom zelf uit het Midden-Oosten. En hij heeft een hand uitge uitgereikt naar onze islamitische broeders. Om toch even in dialoog met ze te hebben. Om ja. te kijken met vrede met elkaar te kunnen leven. Ja. Oké, okay. dank u wel mevrouw Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Drijvoud Oldenkerk. Zeg maar. Ja, ik ben het eens met de stelling. Want uh, een paus moet een leider zijn... Een... Iemand die ook echt kan leiden. Als je kijkt naar de vorige paus, Johannes Paulus II, uh, ja, dat was net een poppenkastpop. In verder was het niet meer. Ja. In, een, in, een, in een leider van een kerk was hij niet meer. En deze man ook, uh, deze huidige paus, zijn krachten nemen af. Ik ja. vind het heel verstandig. Leiden met ei, hè, bedoelt u? Dat is uh, wat de paus moet doen en niet met een lange ei. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Aten. Zeg het maar. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij had deze meneer al lang in de gevangenis moeten zitten. Hij heeft jarenlang heb hij kindermisbruik in, de, in Argentinië en Brazilië onder de pet gehouden. En als er toevallig een kind naar boven kwam, met die netjes opgeborgen in een klooster. voorbeeld is mevrouw Troe. Als het meneer van het Hofnarretje kardinaal was geweest... hadden we van die meneer nooit meer gehoord. Hmm. Ik vind het allemaal een godsdienstwaanzin waarbij wij van te lijden hebben. Oké, okay. uh, dat kan ook. Dank u wel uh, voor het reageren. We gaan snel terug naar Jan Willem Wits. Uh, Die was voorlichter van de Nederlandse bisschoppenconferentie ten tijde van de, de aantreden van paus Benedictus. Heeft hem zelfs ook ontmoet, ook toen hij nog kardinaal was. Uh, meneer Wits, je hebt meegeluisterd. Wat vindt u van de reacties? Uh, boeiend. Zullen we het daarmee ophouden? Uh, nee, dus de, de, de pauze roept duidelijk nog steeds veel reactie op. Zelfs als hij gaat twitteren, vinden mensen dat hij. Uh... Nou ja, ik vond dat opmerkelijk. De eerste twee bellen. De een zei van hij was te conservatief. En de ander maakt dan bezwaar tegen het feit dat hij gaat twitteren. Terwijl ik denk, nou ja, dat, dat spreekt elkaar dan toch een beetje tegen misschien. Ja, nou ja, kijk, het is altijd... conservatief en progressief is in Rome een heel relatief begrip. Um, want in principe uh, is men gewoon orthodox. Uh, en uh, de ene is het een tikje meer, de andere een tikje minder. Het interessante van deze paus van kardinaal Ratzinger... is dat hij als een vrij progressieve uh, theoloog begon. En eigenlijk steeds meer de kant opgekomen is van de orthodoxie. Maar hij is altijd wel in dialoog gebleven. Uh, dus ik denk dat de vorige paus uh, meer een... een paus die was ook echt conservatief is... Een, ...hard was en deze paus is meer conservatief in zijn hoofd... ...maar hij is niet opgehouden met denken. Ja, want dat hoor je toch ook wel bij de mensen. Uh, nou ja, de, de meneer in de auto die, die zei... ...ik ben katholiek en ik hoop uh, dat we een, uh, een minder orthodoxe paus krijgen. En, en er was nog iemand anders die zei ook... ...ik, ik hoop op een moderne paus. Ja, nou, orthodoxie uh, minder of meer. Ik weet nou zo goed dat ik me daarbij voor uh, moet stellen. Uh, je bent orthodox of je bent het niet... Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet om je heen kijkt van wat gebeurt er in de wereld en hebben wij de wereld nog iets te zeggen. Wat mensen natuurlijk heel vaak ver vergeten is dat de paus is de leider van een wereldkerk. En uh, wat wij binnen Europa heel vanzelfsprekend vinden, dat vinden uh, heel veel mensen buiten Europa helemaal niet zo vanzelfsprekend. Neemt ze iets als het homohuwelijk. In Europa is dat heel geaccepteerd. Maar in Afrika hoef je daar echt niet mee aan te komen. Dus de standpunten en de uitspraken van de paus moet je altijd eigenlijk naar een wereldniveau trekken. En dat dat is toch altijd wat, wat anders dan, uh, dan de soms wat beperkte discussies... die we hier in Europa vormen. Nee, goed, maar ja, kijk, je, je kan zo nog een aantal onderwerpen noemen... waarvan je zegt, nou ja, die, die kerk zou toch misschien ietsje moderner... naar deze tijd moeten, moeten opschuiven. Ik zou het geweldig vinden, maar deze kerk bestaat 2000 jaar en weet ook dat continuïteit ook bestaat... bij de gatie van het vasthouden aan datgene wat je hebt overgeleefd gekregen. Dus dat vasthouden aan die traditie... dat is altijd een spel wat, uh, wat de katholieke kerk al 2000 jaar speelt. Aan de ene kant vasthouden aan de traditie... en aan de andere kant toch ook meebewegen. Alleen denk ik dat zeker in Nederland... dat bewegen door ons nauwelijks wordt waargenomen. Uh, maar er zit wel degelijk beweging in. Ja. Nou ja, het feit dat, dat deze pauze dus zelf beslist van uh, to, tot hier en niet verder... want ik, ik kan het gewoon niet meer aan vanwege mijn gezondheid... dat is toch wel bijzonder te noemen. Ja, het is ook een, een paus met bijzonder veel gezond verstand. En dat laat hij vandaag ook zien. Ja, dus wie weet de opmaat naar, naar meer van dit soort uh, nou ja, modernere uh, zaken. We weten het niet. We gaan het allemaal afwachten... want het gaat allemaal snel gebeuren, binnen 2,5 weken al. En uh, dan ook al vrij snel, denk ik, de, de, dat de opvolger gekozen gaat worden, toch? Zeker. En het mooie is dat de paus is... Uh, pauschap is ongeveer de enige democratische functie in de katholieke kerk. Dus uh, de kardinalen mogen met elkaar beslissen wie de nieuwe wordt. En dat wordt uh, heel spannend. Goed zo. Uh, gaat u daar nog een rol in spelen eigenlijk... Uh, Nee, ik bedoel niet bij dit kiezen, maar we gaan weer mee als voorlichter of zoiets. Of? Nee hoor, nee, ik uh, dien nu hele andere heren. Okay, en, uh, dat ik zal het uh, op afstand uh, met belangstelling volgen. Fijn dat u meedeed in stand.nl. Jan Willem Wits, hij was uh, wel voorlichter uh, in 2005... was het, ten tijde van het uh, aantreden van deze paus Benedictus. U kunt blijven stemmen op onze site. Er uh, is weinig veranderd in de percentages. Het aantal stemmers kan nog wel wat omhoog... maar die site blijft hele middag openstaan. Hou de radio aan, want het laatste nieuws dan uit Rome... en uh, zometeen is het Dit is de Dag. Ja, ook met uh, aandacht voor het aftreden van de paus. Erik Borgman is bij ons gast, hoogleraar... Uh, en aan de telefoon hebben we Antoine Baudaar en hulpbisschop de Jong. Om te kijken hoe zij terugblikken op dit, uh, deze tijd van de paus. Verder uh, gaan we het hebben over uh, Berlusconi die mogelijk weer terugkomt. Met Bas Messers, oud-Italië-correspondent. Die heeft vast ook iets te melden over de paus. En we praten over 100 dagen Rutte met uh, Paul Jansen van de Telegraaf. En GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. En muziek van Peul Jozefstel. Goed zo, zometeen na tweeën. Dit is de dag met uh, Thijs en met Elsbet. Ik wens u prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer NCRV, Het NOS Radio 1 journaal, elke dag de vragen bij het nieuws Hoe gaan wij weer geld uitgeven aan een nieuw bankstel, een badkamer Zat u te wachten op deze uitnodiging? Vindt u ook niet dat zij wel het initiatief moet blijven nemen? Ben jij vrijgezel? Ja Ga je mee op het paard? Nee Heeft hij daar gelijk in? Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Het is niets om blij van te worden. Ja, wij worden eigenlijk een beetje doodziek van dat woord. Ja, dan snappen wij alleen nog niet waarom dat nu nog niet gebeurt. Ja, nu moet het gebeuren, hè? Nu moet het gebeuren, ja. ja. Hebben ze die tijd nog? Er zit er nog wel een kans in dat ze daaruit komen. Want het is bingo. Het is echt bingo, ja. ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden...